dan weer met Ridderhaal. jullie zijn natuurlijk op dit moment weer allemaal te gast in het spiritueel Praathuis van het zesde Sinter. Oftewel, de woon naar Goedenavond. We gaan nog even zo'n uurtje diezelfde aan. Ja. Ik wil natuurlijk iedereen die op dit moment weer plaats genomen heeft in mijn spiritueel Praathuis van harte welkom heten. En ik wil natuurlijk Donner bedanken weer voor zijn uurtje hiervoor vooraf. Jij donderdag ook weer bedankt voor je tijd die je beschikbaar hebt gesteld voor de lu uh, luisteraars van Brid Radio. Nou, en wie ga ik als eerste ontmoeten? Dat is natuurlijk de trouwe vriendin Elisabeth. Goedenavond, lieve Elisabeth. Gezellig dat jij ook weer bent in mijn spiritueel praathuis. Dan natuurlijk Jan. Goedenavond, lieve Jan. Ook fijn dat jij er natuurlijk bent. Dan Laris. Nou, Laris gaat net de stand door van Brazilië, 1-0 voor Brazil. Dus dat is dan, niet ik was tegen Sili moesten vanavond, hè. Dus dat weten we dan ook weer even, als je nou even de stand bijhoudt, Ik heb geen radio, en, geen televisie aanstaan vandaag. Andere jongens zijn er niet. Die zijn, houden uh, uh, ze thuis en uh, wilde, het, die hebben we al net vanuit het bedrijf dat hij daar was, met Tereka en Willard. Dan is er natuurlijk uh, Tja, goeien lieve lieve Tja. Ja, ik denk als tja, er is dat... Drink. Ook misschien niet thuis, of wel thuis, is. dat het je natuurlijk niet. Maar, in ieder geval, lieve Tja, en mocht Frank ook zijn, je wilt natuurlijk ook altijd meer als welkom in mijn spiritueel praathuis. Dan donderdag, ja, donderdag, hier is wat je verhaal, dat heb ik al gezegd. En dan komt natuurlijk als Ineke, Goedenavond, lieve Ineke. Ook fijn natuurlijk dat jij weer in ons midden bent. Welkom, welkom. Dan natuurlijk Krijn, zoals je weet dat onze poortwachter, terwijl onze Sint-Peters van de Hidders chat. Goedenavond lieve Krijn, ook ons hechtje, ons Liedewijtje is er ook weer. Dag lieve Liedewij, fijn om jou weer te mogen zien en ontmoeten. En dan natuurlijk Tom, onze aller Tom, goedenavond lieve Tom, gezellig, gezellig dat je bent, dat je er bent vanavond. Dat wil ik natuurlijk niet vergeten de operator aan het ook de liefde groeten wensen die je vanuit rijden. En natuurlijk wil ik op de mensen die op dit moment opgestemd zijn op het Spiritueel praathuis van het Sense Zintuig van harte welkom heten. Op de einde een luisterplezier toewensen. Jullie met z'n allen. Dus goedenavond. Ik zag toen net dat er iemand binnen was gekomen, maar die is al naar dooruit gegaan. Het zou allemaal voor even zijn geweest, want ik moest toen naar mijn dagjes. Want het is maar wat de paniek kreeg allemaal met die duiven, hè? Het is 2-0, zegt Laris. Nou, dat houden we dan mooi bij, dus dan wordt het Nederland-Brazil. Maar, jongens, wat was het toch spannend vanmiddag, hè? Met de voetbalwedstrijd. nederland tsjechië En ze hebben gewonnen. Ze hebben gewonnen. Nou, toen de eerste goal gezet werd, ik kreeg kippenvel over heel mijn lichaam. En dat wil zo zeggen dat vanuit de spirituele wereld, van boven, uh, hierop, dat ze meegedacht hebben, en meegeleefd hebben en dat ze hier aan mij hebben kenbaar gemaakt. Dus ook de spirituele wereld was heel erg begaan met het Nederlands elfde. Want anders krijg ik geen kippenvel natuurlijk. Want ik krijg altijd kippenvel wanneer ik vanuit de spirituele wereld dingen doorkrijg dat, uh, en dat het goed is. Dan krijg ik als kippenvel ook als ik iemand een boodschap geef. Dus het is tof. Dat wordt dan toch net zo'n blaag gezicht, dat wordt toch wel wat we hebben genavond. Een... Hoeveel vlaggen? Bij jullie nou één vlag heb ik nu hangen en we hebben gewoon geen vlaggen meer bijgehangen. Want ja, je maakt het dan zo, het is nu heel mooi en, en leuk als je voorbij komt. En als je nog steeds meer vlaggen bij gaat hangen, ja dan heb je echt zoiets. Van, uh, van dat je het, het noodlot over je uitroept. Wat weet je wat het is? Linda was er straks en die heeft er foto's van gemaakt bij mij, bij mij aan de voorkant. Dus als zij hem nou op internet zet, dan kan ik hem weer naar jullie toe sturen. Vooruit met de vlag uit. En boven bij heel ver een hele grote vlag, net zo groot als de raam is uh, van Nederland. En, uh, en dan de vlaggetjes met twee zussen van die, van die linden, met vlaggetjes naar beneden, vier stuks. En dan nog eentje van de regenpijp naar de Lantarenpaal. En we hadden gezegd, iedere keer als ze winnen, iedere keer als ze uh, winnen, dan, dan hangen we er weer vlakbij en dat was ook zo. Maar voor hetzelfde geld hadden we hem vanavond af moeten breken. Dus laten we het een beetje temperen. Ik ben de enigste maar in de straat, wij zijn de enigste maar in de straat die ons huis versierd hebben. Dus ja, ik hoorde wel vanmiddag tussen een goal zetten, want ik was, ik was toen in de keuken was met het de eten bezig en dan ik, onder het tafel heb ik op de televisie staan. Dus ik wist al eerder dat het de goal was. Als de jongens, dat loopt een beetje. Uh, uh, als, als ze het bij mij zeggen, dan heeft ze aan de andere, hoor ik pas op de televisie in de kamer. Als dus ik heb buiten op de televisie hoor, dat het de goal was, voordat hun begonnen te juichen. Natuurlijk. Maar toen hoorde ik de ook bij ons in de buurt, ook een vrouw. Uh, Dus er zat ook een vrouw hier ergens in de buurt te kijken, want die een die er eentje. Dus, uh, en het was heel dichtbij, dus ik ben benieuwd. En ik geloof me dat we vanmiddag best wel veel naar gekeken hebben naar die wedstrijd. Nou, avond hè? Half negen, dacht ik, hè? Ja, als jongen. En zei uh, dat het. Dat het, dat het dat ze gewonnen hadden toen het afgelopen was. Dat is het spel geweest. Als het nog twee keer, keer, twee keer was gebleven. Dan hadden ze nog financiën moeten. Ja. En neem ding van me aan. Dan had ze het wel. We hebben nu twee golden tegen. Het zijn alle twee financiën. Maar ik denk juist dat iedereen een beetje getemperd is. Met deze, met, met, met dit jaar. Dat ze verder komen. Want jaren terug, en dan hadden die mensen altijd zoveel blablabla. Maar bla. zelf vinden ze het spel ook niet zo. Goed. Nou, helaas zegt, veel mensen zeuren over de vlassiers, waar bij ons in het weekblad van Gielse Rijen het uh, uh, allemaal foto's van de huizen en dan allemaal zo in elkaar dingen zo helemaal bij elkaar, dat was toch wel heel erg leuk. En wij hebben bij ons in de Achernam in de Dorenbos waar ik vroeger heb gewoond, daar heb je een heel uh, uh, het Oranjehof, dat is al jaren zo, dat zijn al die mensen die daar wonen. Al die mensen die daar wonen, doen allemaal vlaggetjes, uh, hangen, allemaal, uh, van huis tot huis, dat dus, is eigenlijk naar binnenkomen. Want er is dan één hal oranje van de vlaggen. Nou, en die zitten allemaal gezellig met elkaar uh, en ik vind het altijd voor zult mensen. Komt de voeierhalen wel verder? Ja, ik kom voeierhalen ja. Zitten er nog meer dan? Nee, er zit er eentje maar, dus de jongen daar. Ja, best goed jongen. En dan is dat toch heel gezellig. Als je zo lekker gezellig met elkaar in de buurt Ik zal jullie eens wat vertellen, hè. Van de week had het daar iemand over. Van de week had het daar iemand over. Met kerstmis versieren de mensen ook allemaal de huis. Ja, dan hebben ze ook allemaal heel de huis. Iedereen, en één maakt het nog gekker als een andere. Hé, hey. hey, lieveling. Oma. Waar ben je toe geweest? Met I, i Ben je mee geweest? En opa? opa. Ja. Ben je bij opa, ben opa, je opa geweest? En van opa naar bedrijf? Zo ben je daar. Zeg maar hallo. Hallo. Hallo mensen. Zeg maar. oh. Goed zo, ja. Zie je? Hallo. Hallo. Hallo. Hallo mensen. Maar als de kleine zo heel hard. Kom, dan komt hij altijd binnen en als je hem dan ziet, dan doet hij net als dat hij me een week weken niet meer gezien heeft, hè. Dus hij dan, je, van, je oma, ben jij er ook weer? Ah, dat is wel leuk, hoor. Hallo, ja, zegt je dat, leuk, hè. Ja, dan ben ik helemaal van mijn apropole, van mijn, van mijn uh, ja, warm, hè, voor die veel Ja, het is warm. Ja, jongens, hebben jullie er ook zo last van de warmte? De bejaarde mensen moeten de koelte opzoeken en weinig doen. Dus met andere woorden, ik moet de hele dag op bed gaan liggen en ik moet heel veel drinken. Maar ik merk het wel. Ik ben vanmiddag even uh, naar Oosterhout geweest in de auto. En je mag het dus weten, toen ik in die auto zat, Terwijl ik aan het rijden was, was het niet zo'n probleem. Want ik heb geen airco in die auto, hè. Maar terwijl ik aan het rijden was, was het niet zo werk. Kijk, die wind al door die ramen. Uh, maar uh, toen ik, uh, als ik in die auto stapte, dan had ik toch wel een beetje het gevoel dat ik een beetje duizelig werd. Dat ik door de hitte bevangen werd. En dan merk ik toch wel dat ik word. Maar ja, dan moet ik het uh, ook... Ik moet natuurlijk ook zo zeggen dat ik uh, nooit heb Ik kon wel toen ik jong was, het beste tegen de kou. Dat, dat was gewoon mijn weer. En, uh... Ja natuurlijk, en, maar mijn, mijn klein, andere kleinzoon en mijn andere kleindochter, die wonen in een straat hier. Die wonen in zo'nzelfde huis als ik en die wonen de straat hier achter. Dus ik kijk met mijn voorkant tegen de achterkant. Ja, ik kan dat huis net niet zien, maar ik kijk tegen de achterkant van de huizen, van de rij huizen waar Anita in woont. Maar Anita woont helemaal het eerste huis op de hoek. Dat dus zodoende. Maar mijn kleindochter was vanmorgen op, want er kwam Anita was werken, en dan kwam ze aan, oh, maar heb jij geen broodjes meer? Ja, schat, die liggen de, in de diepvries, dan moet je ze dan maar even uithalen. Dus dan komt ze, en dan komen ze even eten, hè? Dan, zijn, dan is er niet nog een boodschap gedaan en ze zijn eerder uit bed. Maar ja, die wil allemaal afvallen, die is gewoon te dik. En ze vinden, heeft er nou een hekel aan. Ja, en dan was ze bij de dokter geweest, die moet drie keer in de week gaan sporten. En dan ga ik dadelijk, als ik, als ik met uitzending klaar ben, dan ga ik voor haar een heel, uh, die, ik, ik heb ook gezegd, ga dan calorieën. met duizend calorieën, ook op duizend, op calorieën, maar ze heeft geen zin om de calorieën te tellen. Nou, dan ga ik gewoon voor haar een, een dieet maken. Uiteindelijk heb ik altijd leiding gegeven aan de En dan ga ik daar voor haar dus een die dieet maken. Dan was ze s morgens musli met joggen. En wat ze dan mag eten. Dus zeg maar, s morgens mag je dan zuur van natuurlijk met zuur van joggen. En s middags mag je zeg maar twee broodjes. S'avonds, dan mag je haar met groenten en een stukje... Anita kookt elke dag vers. Dus daar ligt het niet aan. Alleen, ik heb ook gezegd vandaag tegen jij mag na 8 uur niks meer eten. Dat moet je gewoon niet meer doen. Na 8 uur moet je niks meer eten. Waarom niet? Waar, waarom mag je dat niet? Omdat, kijk, je eten wat je heel de dag binnen hebt genomen, dat moet verbranden. En als jij maar blijft bunken en je maar op blijft laden, dan krijgt het, het gele de gelegenheid niet om naar je lichaam te gaan. Maar eet je na 8 uur niet meer begin je het uh, lichaam honger te krijgen. En dan gaat je het nemen van het eten. wat erin anders neemt je het van je reserve. En je reserve zijn je vetten. En zo gauw je een, e een lichaam geen eten meer krijgt, gaat je het pakken van zijn reserve. En daarvoor mag je ook s'avonds 8 uur, om, om goed af te kunnen vallen, 7, 8 uur, niks meer eten. Dat is op dit moment mijn probleem. Want morgen als ik in bed kom, dan eet ik hem nu of een, dan eet ik een boterham. Dat is ook niet, en s'avonds eet ik uh, maar zelden, als ik verse groenten heb met aardappelen en zo, dan eet ik wel, want dat vind ik zelf heel lekker. Net dus wel groentes en zo, dat eet ik wel. Maar dan eet ik ook niet meer, maar vanavond, om uur of elf, dan begin ik, hè. Dan ga ik eens in die koelkast kijken, wat ik wel nog heb staan. Nou, op het moment heb ik niet veel, want de koude schotel van de c die was sinds zaterdag geluid. Maar dan pak ik, ze maar, als ik dat heb, lekker een, een, een bordje koude schotel. Dan kan nog een, een worstje bij rollen. En zo, al die dingen. En dan, dat is dan mijn... Jan zegt, ik heb niet veel reserves. Maar het is gewoon zo. Inderdaad, het is leuk als je kleinkinderen bij je in de buurt wonen. Uh, het is niet zo dat je ze alle dagen ziet. Maar het is wel leuk. En nu ga ik mijn kleindochter stimuleren. Laris zegt, ik, ik moet altijd eten voor ik naar bed ga. Jan zegt, ik ook. Nou, Jan, uh, Tom die gaat het uh, te, kent naar het uh, Volksmuziekfestival. Volksmuzie muziek, uh, en dan zeg ik hij, dan nou, zit ik thuis het, uh, de wedstrijd in België. Maar ja, net vandaag, eh, Harold, nou, die, als je, die, die ziet, die zo wager als een weet wel. Komt hij vandaag, eh, hebben, uh, hebben wij niks voor, want dan moeten s'nachts, terwijl het voetbal is, moeten wij s'nachts eten. We hadden vorige week van die, die pikantjes meegebracht, zo'n hele doos. Maar toen was hij naar het voetballen komen kijken, dus had hij ze ook niet gebakken. Maar uh, hij was zelf aan het bakken. Nou, en dan maakte hij een hele, uh, hele schaal, en dan midden in sausjes, en dan legde hij die op tafel. Nou, dan zitten ze net eten dat ze al weken geen gehad hebben. Nou, ik heb er één dingetje van op, omdat ik het eindelijk eens wilde proeven. Nou, het was best wel lekker. Die had ik meegebracht bij de Lidl, geloof ik, ja. En die had van de weken dus zoal meer van die dingen. Nou, van die mini-checks, maar dan van hete, van een beetje hete hapjes. Daar heb ik het doosje al weggegooid. Dus dan zou ik nog kunnen zeggen hoe dat heet ook. En die zijn best heel lekker. En dan had ik hij wat chili-saus bij gedaan. En dan kon je dippen. Nou, dat is het eten. En toen heb ik er nog leven was eigen mee Toen heb ik maar broodjes gegeten met een knakkos erin. En ik heb uh, sla met tomaten en ei. En dan lekker door elkaar met mayonaise en dan in de koelkast. En dan dat op het brood. En nou, dat was oké. Okay. En dan ik had nog tomaten en zoeken over van gisteren. Dus dat hebben ze ook gegeten. Dus ze hebben het wasje weer vol. En dat vonden ze best wel lekker. Ik heb helemaal niks gegeten, want ik had maar net voldoende soep voor vier man. Nou, dan eet ik gewoon die soep. Ik heb alleen maar een broodje op met sla. En dat met tomaten en ei dan, reutsel, en, en, en twee, nee, drie knakwasjes, want die uh, lagen er nog toen ze weggingen. En verder heb ik dan niks op. Nou, dan ga ik dan uh, straks nog eens even kijken of er nog wat de bunker valt in, in die dingen. Dus, het is niet zo dat ik veel eet, maar ik eet het verkeerd. En dat is de reden... Ja zeg, ik werk bij mijn moeder in de buurt. En als ik op, als ik op route ben, dan val ik daar even binnen, zo rond 17 uur. En dan ligt er allemaal wat in de pan. Ja, dat is leuk. Ja, zo denken ik dat als ik gek. Gisteren had ik. Wat hadden we gisteren nu? Gisteren had ik. Uh, ik had nog uh, zo'n zo doos meegebracht met Jan uh, van die sticks. Het dan, chassis sticks. Want dit waren. Uh, bepaald, Dat was uh, vaarsvlees met gedroogde tomaatjes ertussen. Die had ik al een pak liggen met negen van die sticks. En ik had gisteren witlof. Witlof gekookt en dan uh, in ham gedraaid met, met, met uh, kaas erop aan de donderdag en, en in vrijdag hadden we uh, macaroni gegeten en daar had ik nog kaas ik rasp kaas van over zei, nou dat doe ik daar weer dus ik had uh, witlof gepakt gerold in ham is gekookt dan gerold in ham en dan met kaas erover en dan ik heb zo'n klein de uh, en daar ingelegd. en dan had ik die spiech uh, gegrild op de grill en ik had pindasaus gemaakt en ik kan nog stokbrood liggen, met kruidenboter hadden we nog. Ja, en nou, we hadden we allemaal gegeten. Harold die kwam niet eten, want die bak dat zondag, die bestelt er niet voor zijn eigen. Die komt voor de week eten als hij moet werken, maar zondag zat hij niet. niet. Nou, Anita die belde op dat ze terug was uit Zeeland. Die was naar de zee geweest, ik zei, heb je al gegeten meid? Nee, Zes want de kinderen zijn er niet. Ik ga daar wel een blik chulassoep over trekken. Als je nou naar hier toe komt, ik heb nog vier van die uh, dingen over. en ik heb nog uh, twee uh, uh, wetloof over, ik het stokbrood. nou, toen kom ik gelijk daar naartoe. En nou, toen kwam ze heel hard bedanken, mijn man. Want ze zei: we well, gaat lekker in zijn bad, en dan ga ik er lekker, lekker op mijn gemak eten. Nou, ze dus hadden we ook weer gegeten. En dan had ze idee. Lekker smikkelen en smullen. Ja, uiteindelijk is het een spiritueel praathuis. En je weet, het praathuis van de fabeltjeskrant, daar doen ze ook al niks als smikkelen en smullen. En wij doen natuurlijk ook vanavond lekker smikkelen en smullen. Want het is gewoon te warm, uiteindelijk om wij er druk om te maken. Vinden jullie dat niet, man? Want ik had, ik zei vanmiddag tegen de buurman, na, tegen Jan, van haar rijden. Ik zei, Jan, ik heb een natte nek ik gekregen in de auto. Dat is me nog nooit gebeurd. Ik ben nu nou een natnek geworden. Een natnek. Ik ben een natnek geworden. Ja, ik ben nu een natnek geworden vandaag. Het was de eerste keer in mijn leven, daar mocht ik we graag weten, dat ik transpireerde in mijn nek. En dan had ik vanmiddag toen ik in de auto even los uit was, als ik terugkwam, nog even een C1000. Nou, dan zie je, als ik gooi mijn balken, dan gooi ik bijna op de C1000. Dus dan zie je maar, dat dat het echt warm is. Maar ik vind het niet benauwd wel. Het is gewoon warm. Het is gewoon heet. Het klopt dus net of dat, uh, dat, dat, dat je bij een, een, een, een ding staan. Als er vuur is, weet je wel. Als er kerstbomen verbranden, dan komt nog zo'n hitte vandaan. Of als je te dicht bij de open haard hangt. Maar nou, dus die hitte is naar nou buiten ook. Maar we moeten niet klagen, we moeten ervan genieten. Want het is zo weer voorbij. Maar het is wel zo. En dat wil ik wel eens zeggen. Het is wel zo warm dat, dat uh, de duiven, want die zouden donderdag een donderdagavond ingemand moeten worden voor Orleans. En, de, en die vluchten gaan niet door. En we zouden morgenavond de jonge duiven in moeten manden voor, uh, uh, naar, uh, naar uh, Sint-Job in het Goor. Nou, dan moeten ze een nacht in de mand zitten, in de wagens. En die gaat ook niet door, vanwege de hitte. Dus vanwege de hitte zijn de duiven vluchten hier beperkt, maar beperkt. Dus niet geen lange vluchten. Want die duiven, die vallen gewoon dood uit de lucht neer. En Elisabeth Zuch zegt ook, Ik zit hier met vieze dikke steunkousen aan. Geef dat je te doen, dat klopt. Ja. Jan zegt: Ik ben vanaf zaterdag flink verkouden en niet fit. Ik Is dat aan aankomende zaterdag? Jan ben je dan? Vanaf dan? Of ben je vanaf nu zaterdag flink verkouden en niet fit? Van de erko is dat, ja. Wist je wel dat erko eigenlijk heel ongezond is? Erco heeft eigenlijk hetzelfde, um, hetzelfde, ja, de donderdag is nou Louieke de Vos. <lacht> Louieke, wist jullie dat Erco, Louieke de Vos van de krant. En wie is de van hier? Maar weet je wat het is, hè? Het is Erco, die pakken ook al die bacteriën. Worden allemaal, door die airco wordt het allemaal verspreid. Hebben jullie wel eens een airco die kapot is? En dat water, hebben jullie dat wel eens geroken? Hoe dat, hoe dat eruit? Nou, wij wel. Wij moeten ze af en toe schoonmaken. Hè? schoonmaken. Hè? En dan dat water, als, erin, als een airco kapot gaat. En, die, en dan vervocht het water dat eruit komt. Ah, een beerput is die ruikt er weer uit en nog fris bij. Nou, en dat circuleert gewoon. Je pakt al die geuren ook op. op. Maar die verspreidt ze ook. En dan staan we nog niet eens niet bij stil. Elisabeth zegt, als je verkouden bent, dan moet je een beetje sproeien in de kamer. Met een beetje eucalyptusolie. Of locotolin. Oh, tocotolin. Dat is al uh, tocotolin. Die naam ken ik ook nog wel ergens van. Maar dat is ook uh, iets. Dat laatste kent uh, Jan. Nou, Krijne, uh, verdred uh, ik ook weer een van ander middeltje. Want die is altijd heel goed, hè. Ja, zie je, als een lekker. Uh, lekt, of oh, dat stinkt, en is inderdaad. Ja. Toen, toen, toen, toen. De oude opa van mijn vrouw had deze altijd bij zich, 91 jaar geworden. Dus allemaal morgen naar de winkel, waar kun je het kopen? Togo Togolin, ik ken die naam wel, ik heb, moet ik ook wel eens gebruikt hebben, maar waar kun je het kopen eigenlijk? Of weggeven, zullen ze het wel nou nergens, hè? Ik proberen het altijd voor gratis of niks te krijgen, natuurlijk. In de apotheek. Bij de droog is, zegt iedereen. erbij. We hebben hier geen kruidenwinkel. Kruidvat heeft het ook, zegt Krijn. Maar ja, als het bij kruidvat is het natuurlijk altijd goedkoper dan bij de apotheek. Of bij de andere, droog is, het, want kruidvat is het met alles een stuk goedkoper. Bijvoorbeeld ook online zegt uh, Elisabeth. Hou ja, zelfs ongediert uit je huis. Guus binnen. Goedenavond, lieve Guus. Neem ook even plaats in het spiritueel paardhuis van het zesde zintuig. Het is heel leuk hier, heel rustig. We zijn allemaal een beetje aan het relaxen. En aan het genieten van de koelte die op, op dit moment binnenkomt. Want buiten is het al heerlijk hè. Het is al zo lekker afgekoeld buiten. maar op de deur, dat zegt uh, uh, Elisabeth. We wieken de vos. Wat uh, zou nou Guus, Wat zou Guus nou in het praten uit voorbeest zijn? Ik a dat is natuurlijk die is er niet, maar dat is uh, Willem Bever, hè? Die die doet altijd alles voor iedereen. He, die, die lost problemen op als die iets met de computer niet is. Dus wat dat betreft is, uh, is um, Adria's Willem Bever. Dat is helemaal niet moeilijk. En Elisabeth die weet nogal heel veel van, uh, van, uh, van dingen. Marloes komt ook binnen. Goedenavond, lieve Marloes. Uh, Elisabeth weet ook nogal heel veel over geneesmiddeltjes. Dus die noemen we maar... Uh, uh, hoe heet ze? Zuster uh, zuster, Be uh, Hoe heet ze? Hoe heet ze weer? Zuster Bertha of zoiets? Ja, maakt niet uit. En Jan die uh, zullen... Die, zullen we naar nou Jan eens even gaan kijken, want hij die Jan is? Wat kunnen we Jan uh, voor doen? Jan is... Uh, Ah, uh. Oh ik? <laughs> uh. Uh. Uh. Marta Hamster, ja, Marta Hamster, dat is Elisabeth, die is, die is Martha Hamster, Jan is meneer Gaaf, oh ja, dat is waar, die gaat altijd op top pad. Jan die is, uh, als ik goed vergoed ben, zeg ik, dat ik met mijn moeder, en dan is het Juffrouw Ooievaar, waarvan is ook de enige geweest. Juffrouw Ooievaar. Nou, nou uh, Elisabeth wil Juffrouw Ooievaar zijn. We <lacht> zijn. Elisabeth zal Juffrouw Ooievaar zijn. Nou, dus dan is. Juffrouw. En dan is Elisabeth Juffrouw Ooievaar. En uh, Liedwei is tut tut tut. Mevrouw, Juffrouw de Mier. Zee, ja. Uh, Liedwei is juffrouw, juffrouw Mier. Tut tut tut tut. Truis de Mier. Dat is. Uh, oh ja, Truus, <gacht> uh, Jan, is de hamster. Oh, uh, juffrouw, is nou ook als oeuwwaar? Nee? Uh, oeuwwaar, lopen, Luus is een truz meer. <gacht> hamster, zegt de echte hamster. Nou eens even kijken, tja, we zullen het jaar hoor. Dat voor vrouw is er nog nog meer in dat dierenbos. Z oh ja, uh, uh, uh, Zaza. Het zebrapaard. Zaza, Zaza. Die ging met mij dat het paard trouwen. Z Zaza. Zaza. Ah, Bertha Koe. Ik ben Bertha koe. Ziet <lacht> toch. Die is zo, die is. Bertha Koe, zegt hij. Oh ja, dat is Bertha Koe, hè. En die heeft weer verkeering, maar die had hij ook al weer verkeering. Zaza. is Zaza. Zaza Zebra. En die zag al getrouwd met mij dat dus het pa. Ik ging het trouwen, hè. Vorige week met de kan, Maar ze zouden huwelijken plaatsvinden. En die ene vind ik toch een misselijke, hè. Weet je? Die die, uh, die, die juggen die er al bij juffrouw is waar. Haha. Uh, Chicolama! <laughs> chico nou ja, Toen is hij zo'n Chicolama. Oh ja, dat is de beest. Die hadden ze te sluimen bij je vrouw Oiva. Is dat die Chicolama? Eet lekker, zeer, ik. regende dame? En daar hebben we wel een week in de we al. En zoef zoef. Zoef zoef de haas. Ja, zoef zoef. Ik ben zoef zoef zoef. Ik en uh, Guus oh ja. Guus, Guus is Ja, dat is goed. Guus, die, uh, die is Bordewolf. Ja, en dan uh, Chico Lama. Elisabeth Struus is, is, uh, hoe heet ze? Uh, Elisabeth is je vrouw waar. Ineke is, uh, uh, hoe heet ze gauw? Hoe heet ze gauw? <lacht> <laughs> keer was Berta Koe, oh ja, die was Berta Koe, <laughs> ah, koekmonster, -mon, zo zo, klappe de bab, soep de haas. Oh, die de haas hè? Die, die is de politie hè, wel het uh, grote dierenbos hè, zo zo, zo zo. En dan uh, heb je ook nog uh, mol. Furtemol, so. en Boor de Wolf, hachkidee, maar Boor de, ja. Uh, ging het nee? Maar stuk we wel een morgen van onder. Heb je wel eten gehuurd? Ja, maar dan had het in, in, in de deur van de garage open moeten doen. En daar een het nee, begin gooien. Hij, hij zat op de weg. Nee. Ik ga hem proberen te pakken, ja. Ik had hem bijna. Ja. Wat voorfreunden en hij ging richting, richting, richting, richting. Richting, richting wiel, Meneer de Aal, hoor, dat ben ik. Ik ben meneer de Uil. <laughs> meneer de Aal. Zullen we daar even binnen zitten, nou? Ja, ze zit allemaal binnen, nou. Ja, ik ben, meneer, ik ben meneer de aal. <laughs> ja, dan heb je Zwivertje, maar die doet niet mee, hè? Zwivertje, die doet niet mee met, met de vadertjeskrant. Want we moeten natuurlijk, we moeten allemaal, we moeten een taak hebben. Tom is lange tijd de bijnaam, Kauwouter Flop. Ja, dan, kom, dan ga je altijd die broek droog natuurlijk met die golven. Ja, we noemen ze jou natuurlijk kabouterflop, Tom? Greta dat Ja, ik ben de aal. Ik ben meneer de aal. En dan heb je nog, uh, die de gezusters hamster hebben we nog. Die kunnen we nog weggeven. We kunnen, uh, de gezusters hamster hebben we nog. Nou, Adrie hebben we al gezegd, dat is, uh, dat is, hoe heet ze nou? Uh, Willem, Willem Bever. Willem en Ed Bever. Nou, dan doen we Edwin en Ed Bever noemen. Ed en Willem Bever. Ja? Die hebben we ook, ook al gezegd. Nou, wie doet er allemaal nog meer mee? Uh, uh, uh, de Paradijsvogel. Oh ja, is zit door. De Paradijsvogel, goed zo. Bertha Koe, dat is Jobian. Dat is... Uh, dat is uh, uh, Isadore de Paradijsvogel. Ik hebben er dan nog vijf puntjes. Ja, dat weet ik. Zij werd van de gisteren, ik Weffendorf en Trië gisteren Dan komen we wel terug, hoor. En Gerrit de Postluif? Ja, daar weer. Nee, dat was Tom. Oh, ja. Of, uh, nee, dat is, uh, die kun dingen ja. uh, Hoe heet die? Ploing, uh, oh. Ploing is een pasbode. Dus ik kan Gerrit de Postluif zijn. Uh, uh, een Lepelaar is er ook nog? Ja, Harry Lepelaar. En uh, wie hebben we nog meer? Uh, de Raaf, Ik heb een Raaf. Dat is die zwarte vogel. En dan is het door een paradijsvogel. En dan heb je nog die ene uh, ooie uh, die er achter je van aan zit. Die chicolama maar die andere. Uh, Dat vreemde beest, die lijkt wel, ook een, ook een vogel. Krijg die gaan maar even sproeien, zegt hij. Uh, krijn die gaat even, wij zullen Krijn voor een taak geven. Met dat voor beesten uh, is er uh, dingen? Nou mij, dat het paard, dan kunnen we wel een Krijn, uh, krijn doen. Plon, die wordt, uh, die wordt Gerrit de daar. Oh ja, woefdram. Oh ja, dat is woefdram. Klebburger komt nou ook binnen. Klebburger, Dus de burger komt ook binnen. Oh ja, die komt wel langs wat Bert. Dan mijndert het paard. Ja, dat is meindert. Meindert het paard. Moet uh, moet we wel goed onthouden, hè? Dus Krijn me meindert het paard. de Truus de meer. Tom, daar hadden we nog niks voor. Zaza Zebra was... Watja? Uh, uh, Louieke de Vos... Was uh, domag. Nou, Lars heeft eigenlijk nog geen naam gegeven. Nou, Guus, die is... Hoe uh, heet je ook alweer? Eh... Uh, dan hebben we nog Sjoeg we hebben nog, uh, Bertha Koe. Boefdram. Www. <laughs> nee, eh, uh, is Trusimier. Die hebben we gelijk uh, Trusimier, eh, uh, Onze was een Jan. Nee, Jan die was, uh, uh, die raaf. Die, uh, meneer de raaf. Want die gaat altijd op toerologie, weet want zijn moeder, altijd de kan uit de, uit de, uit de pan jatten, jatten. Hadden mensen een hapje voor de rijden klaargemaakt en zijn zoon kon binnen met gelijk op een houtje bijten. Dus Jan die was meneer de raaf. En Elisabeth was uh, je vrouw, je waar. En Ideken is eh Bertha? Ja, dat is waar. Ze zijn de meeste hebben die zo hè met je voor je varen. Hè? Irma, o ja, Irma de Krekel, o ja, Irma de Krekel. Zingt de hele tijd dansliedjes. Zoals chirp. Hoe de Irma de Krekel is dan, uh, die, als ze binnenkomt. Uh, hoe heet ze? Colinda, die zingt. Zie je noemen, dit is Irma de Krekel. <lacht> ah. <lacht> Zees <is> op straat, nee, het is krant. <lacht> Wij zijn helemaal niet, wij zijn helemaal niet uh, met de steedsbeschaafd bezig. We zitten nu in het in verre Zitten nu, we zitten nu in het vamuts. We zitten in het praathuis van de vamutskrab. En alle dieren hebben vanavond een een, een plaats genomen. Uh. Lizette, en ik zei dat Cio en A dit echtpaar zijn. <laughs> uh, hebben we ze allemaal gehad? Mijn dat het paard. Uh, uh, zuster, zuster, uh, hoe weet die zuster ook alweer? Van Hamster, de zuster Hamster. Waar toch allebei zuster? Pijn zegt de burita, was speelde in 1968 in de Vavondskrant. Het, ja, het wordt elke avond. Iedere avond komt het om 5 om voor 7 op RTL. Uh, Kom in naar uh, dokter Phil. Dus als jullie weten op welke zin dat dokter Phil komt, dan komt de Vavondskrant. Iedere avond. De kijker houdt het naar met uh, Wilhart. wie was die barkeeper ook al? Die altijd in de kroeg staat, euh, doen. je. Je hebt Ulrike de Vos, je hebt Zoek de Haas, de Paradijsvogel. Nou, Francine komt ook binnen. Goedenavond, lieve Francine. Hoi, hoi, hoi, zegt Francine. Franzien, moet ik eens even kijken. Is van zien ben jij de Franzien van jaren terug? Dan hadden we ook altijd een Franzien op de, op de chat. En dan zat ze altijd s'avonds kaarten te maken en dan zat ze naar mijn programma te luisteren. En van de week, toevallig heb ik, uh, uh, ik moest uh, achter mij uh, bij de dingen, moest ik, Frans van dus dus schoot zo ja die is al overleden die is al die is al jaren overleden hè? en dan zat, en dan had ik ook een Francine in de buurt in de kant van Etelure, uh, uh, naartoe en die toevallig van de week uh, moest ik daar achter alles leegruimen voor uh, dat ze de nieuwe verwarmingsketen kwamen hangen en toen heb ik allemaal nog eens in die bladen zitten kijken toen kwam ik er nog tegen ja toen zag ik al die, die, die, die oude e mailadresje nog. En toen kwam ik ook Francine tegen. Nou, zo zou het er eigenlijk niet zijn. Dus het kan zijn, als jij diezelfde Francine bent, Frans is nu Francine. Frans is nu Francine. Dus dat zou het had gekund, hè? Nou, inderdaad, elke uh, avond uh, kun je daar naar kijken. Komt toch wel steeds meer, uh, die oude uh, dingen komen allemaal weer terug, hè? Burger, ik ben klaar voor de nightshow, show, ik. Nee, zit er helemaal klaar voor. Wat is dus de stand op het moment, Laris? Nee, maar dat ben jij die Franse hier niet hè? 3-0. De stand is 3-0. De Brazil. Dus dat wordt Nederland Brazilië. Een Vrijdagavond om half negen. Die klok is niet zo te mekken, hè? Half negen. Ja. Jullie hebben goed, hè. Ik heb dat, dat, dacht ik vandaag eens even aan, hè. Weet je, dat, dat wij zaterdagavond hadden gezegd, van, joh, wij denken jullie, dat gaat winnen. En dat er ook de meesten ervoor waren, hè, dat het, het hoogste percentage was, dat Nederland zou winnen. En er waren er heel veel, die 2-1 hadden gezegd. Dus dat is toch heel goed. En nou een vrijdag. Nog even, wat denken jullie vrijdag, want ik zie jullie niet meer voor, voor zaterdagavond om 8 uur. Wat denken jullie dat het te vrijdag gaat worden? Bloed aan de paal? Kijk, ik doe. Ik, normaal gesproken ben ik ook altijd best met dingen uh, ik uh, ik wil altijd wel dingen voorspellen, maar ik wil zo graag hebben dat Nederland wint. En als ik dan doorkijk dat ze winnen, dan heb ik het idee van dat ik het niet kan vertrouwen. En daar waag ik het mijn eigen manier aan, want ik weet dan niet. 3-1 voor Brazilië, zegt nu Jan. Zou 3-1. Vrijdag, uh, vrijdag wordt het moeite 1-1. Ja, maar dan... Gaan ze, als het 1-1 is, dan gaan ze twee keer in de verlenging en dan ze dan nog niet. Uh, snuspoes zegt 1-1 vrijdag en met de verlenging 2-1 voor Nederland. Nou, Rita die gaat even spoelen dat zo. Klepburg zegt inderdaad, met de verlenging 2-1. De heer de Raaf zegt van, ik ben de haaf. Ja, het is niet over dat het op uh, penaltjes op, uh, aan gaat komen, want no, uh, dan verliezen ze. Tot er ergens, zegt Borita. Hij staat koerig en vliegen uit met een nest. Hij was zelfs beroerd om een fatsoenlijk nest te bouwen. Maar gelukkig overwonnen liepen er tussen die twee alle problemen en al ergens. En dat is er zo, hè, Borita. In het leven, in het dagelijks leven is ook. Ik vind altijd als je naar de fabeltische kijkt. als je tegen de, naar de fabeltische kijkt, vind ik, daar komen altijd heel veel. Dingen uh, worden daar uh, gespeeld die ook in het dagelijks leven bij de mensen ook heel vaak voorkomen. Het is eigenlijk een beetje geprojecteerd op de dingen van het leven. En zo leren de kinderen op een speelse manier toch met, met de dingen van het leven omgaan. Kijk, want er is de vorige keer wel een van die, die pleegsters van die hamsters was jaren. Er was ze zwanger en dan, en, en, dan is het weer... Uh, dat ze uh, leugens hebben verteld. En dan, denk, dan gaan ze de andere dag kijken in de Fabische krant waarom dat ze dat gedaan hebben. Stuk plus ik heb Nederland-Argentinië in de finale staan in de pool. Dus het is, het is, ik vind ook altijd in het dat, in dat, in dat dierenbos, als je daar echt zo naar zit kijken, en vroeger zag ik dat niet zo. Toen ik niet zo met die spirituele wereld bezig was, zoals ik er nou de afgelopen tijd mee bezig ben geweest, toen zag ik dat die Vabeltjeskrant op een heel andere manier, zoals ik het nu zie. En dan denk ik, ja, er gebeuren toch wel heel veel dingen in die Vabeltjeskrant waar kinderen wat aan hebben. Waar ze dingen in vertellen, waar ze wat hebben. Want als ik het dan dat zie van, uh, uh, hoe heet die? Uh, ja, we hebben daar pas weer bij iemand zo'n placement van gekregen. Van uh, de muppies, nee. Hoe heet het, die dingen ook elkaar weer. Eh, uh, wat leg ik hier op tafel, even kijken. Ik weet het niet meer hoor, oh, die twee die, die, die, die poppetjes weten wel. Jullie zullen het wel weten. Uh, maar Wilhard vindt er niks aan. Die, uh, die, die kijkt er niet naar. Die vindt helemaal niet geïnteresseerd. Dus. Die, uh, die kijkt het liefst naar baby tv. Wilhard dat vindt hij prachtig. Maar. Uh, hoe heet het die dingen nou toch? Nou, het is toch wel erg hè. Dat ik nog eens niet weet. Hij ja, ik sta dat met zijn tafel af. maar hij is ook weer hier. Ik heb hebt dus gezien, Janke, diepje. Wat komt Ja, ik weet het al, de teletubbies. De teletubbies, nou, daar vindt veel laat helemaal niks aan. Hij wil de teletubbies helemaal niet zien. Als ik, uh, als ik de op opzet, dan zeg je, nee, nee, nee, nee. Nou, ik heb Flop is hier ook niet zo kapot van. Dan daar gaat hij ook niet meer mee. Weet je echt sowieso van, uh, ik geloof dan maar, als ik daar Monk opzet, die, uh, die uh, televisieserie van Monk, daar vind ik prachtig. En dan gaat hij tegen hem zegt, hoe doet? Stuurpoes nu Lala. Oh ja. Tering te teringtubbies, zegt de heer de raad. En, en als je. Daar leren de jongen helemaal niks van ook, hè. Maar als ik nou zeg van meneer. Als meneer Asmon komt. En dat komt zo toen hij een baby was en lag in de, in de box. En dan en Wilfred en Erika waren werk s'avonds. Toen kwam Monk al s'avonds om 6 uur. Dus ik keek al naar Monk. Dus die muziek van die Monk, die kent hij. En als je zegt. Hé, hey, wil daar komt Monk. En Monk doet altijd zo met zijn handen, weet je wel, hè. Dus dat hij dat spiritueel aanvoelt waar het gebeurt is, hè. Want zo moet je het kijken zien, hij is spiritueel, voelt hij gewoon heel veel dingen aan in die serie. En dan doet hij zo met zijn handen en dan gaat hij, wil hij, oh, gaan we samen naar, uh, naar uh, Mon kijken? Ja, ja, ja, zegt hij dan. En dan doet hij ook al zo met zijn handjes. Echt zo. Zo met zijn handjes zo. Zo doen monken ook hadden. Al. En als je de muziekje maar hoort, zie je gelijk stil en dan ga je heel serieus zitten kijken. Dat volgt hij met zijn volle verstand. Maar ja, dan is hij van een baby. Van, van, dan is hij met de papveren zingen geven natuurlijk. Die Monk. En ik heb nou film net, dus. Die Monk komt elke dag. En dus dan kijk, ik kan elke dag met mijn Monk kijken. Dus, dat vind ik wel mooi. Dat boeit hem wel op een of andere manier. Teletubbies en een Sprookjesbomen Sprookjesboom vindt hij dan weer wel mooi. Dat, uh, dat, dat, dat sprookjesboom vindt hij weer wel mooi. Maar die heeft echt zijn voorkeur en zijn afkeuren hoor, die kleine. Je kunt echt niet uh, naar iets laten kijken van gaat er braaf zitten en dan moet je gaan mooi kijken, hoor, dat is toch zo. mooi. Verre voetbal is gewoon uh, hartstikke leuk. Ja? Nou, in ieder geval, lieve mensen, ik ga de afscheid nemen. Guus komt er dadelijk in. He, luister lekker een uurtje nog naar Guus. Wel te rusten. Allemaal alle oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker. Hartelijk zo ze zullen altijd blijven kijzen, maar leef je leven fijn dat je gezin. Dus vind een ander veel mooie dromen. Je weet dan dat het jou niet slechter gaat. Want al die bluffers zullen er nooit komen. Laat ze maar gaan met hun te vragen. Hoe het met de dieren is gesteld Echt waar Echt waar Echt waar, we oh. hmm. Want dieren zijn precies als mensen Met dezelfde mensen wensen En dezelfde mensen streken. Mm. Dat komt allemaal in de krant Van, van vaderstand. vaderstand Van vaderstand, van vaderstand. Van vaderstand. Van vaderstand. Van vaderstand. Hmm. En straks maar knus naar jullie warme netjes En denk erom. Oogjes dicht en slaaf op je stoel. Slaap lekker.